De gelekte persoonsgegevens van ruim 500 KPN-klanten komen van de webwinkel babydum.nl. Eerder werd gedacht dat de hackers de gegevens van KPN zelf in handen hadden gekregen, maar journalist Breno de Winter ontdekte dat dat niet zo is. Verschillende mensen die op de lijst staan bevestigen tegenover de NOS dat ze er artikelen hebben besteld. De hackers publiceerden een lijst met daarin alleen KPN-klanten, om zo de indruk te wekken dat het lek bij KPN zelf zat.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 Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door Omar Adaf. De cabaretier werd zowel door de jury als het publiek aangewezen als winnaar. Hij kwam tien jaar geleden vanuit Marokko naar Nederland. Een deel van zijn voorstelling gaat daarover. De jury omschrijft Adaf als een absoluut juweel en noemt de voorstelling gedurfd. Het Leids Cabaret Festival heeft bekende namen voortgebracht... zoals Sanne Wallis de Vries, Najib Amali en Javier Guzman. Het weer vannacht af en toe wolkenvelden, in het noorden min 5, in het zuiden kan het 12 graden vriezen. Overdag eerst in het noorden wat sneeuw, die later overgaat en in regen of ijzel en zich uitbreidt over het hele land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Elke week komen we live vanuit het mooie College Hotel te Amsterdam. En op een kamer mag even iemand tot rust komen, even tot bezinning. En vanavond hebben we iemand, nou, die heeft een drukke week achter de rug. Afgelopen week begon namelijk zijn televisieprogramma met veel succes. Ja, ik ga de, de titel nog niet verklappen, want dan is de artiest ook direct bekend. Ik zat bij hem in zijn theaterprogramma in IJsselstein. Het heet Ali B. Geeft antwoord. En nu zitten hier achter de deur van Kamer 108 deze Ali B. En ik hoop dat hij antwoord geeft op al mijn vragen. Het zal een uitzending worden, denk ik, op volle toeren. Daar is hij. Ali, jongen. dit. vriend. Ja, goed, jongen, Welkom je Goed, jongen, mijn hotelkamer. Ja, bevalt het? Ja, dit is prima. Ja? Dit is prima. Ik ken dit alleen nog als een, als een school. Ja. Ik heb hier vroeger in de buurt gewoond. en toen was dit nog een school, dit hotel. Dat klopt. En nu is het echt een, echt een chic hotel. En. Uh, waar, waar woonde jij precies dan? Is dat hier echt in de buurt? Ja, in, in, de Cornelis-Troostraat. Dat is, ik denk, ja, zeven minuten hier vandaan lopen. En, uh, ja, ik zat er op de Vredeschool. De Ferdinand Bol, dat is nu een politiebureau. Ja. Toch, uh, zou ik zeggen, van. Uh, vanaf dat ik twee was tot tot mijn tiende ongeveer hier gewoond. Heb jij hier de buurt onveilig gemaakt? Nou, daar, daar hadden we wel meer adibes liepen, want dus. ik was best rustig in verhouding met, uh, met andere jongens. En heb je nog een mooie herinnering hier aan deze buurt, als we hier toch voor het uh, raam staan? Een mooie herinnering? Uh, ja, hier tegenover mijn bibliotheek. Daar uh, kwam ik niet zo vaak, maar je hebt hier ook een, een, een hoerenbuurt. Ja, dat klopt, ja. En... Uh, dat was, dat was wel heel mooi. Als kind verdiende ik daar mijn zakgeld. Nou, dan gaan mensen heel rare dingen denken. Ik verdiende mijn zakgeld door boodschappen te doen voor de, die uh, prostituees. Die wilden daar geen klanten missen. En dan kwam ik met mijn vriend uh, Karim. we wisselden elkaar af. En dan, dan liepen we en dan klopten we op, op, op die ramen. En dan vroegen we, heb je wat boodschappen nodig? En vaak wilden ze een frietje of zo. En dan gingen wij een frietje halen voor 10 gulden of zo boodschappen doen. En dan kregen we 2,50 gulden voor. Dat was wel mooi. Dat is, eh, toen had je al zakelijk instinct dus. Ja, dat, was, ja, ja, dat is, heel, dat is echt pu ook puur zakelijk ook. <lacht> en, want, uh, er zaten best mooie vrouwen daar achter die dame. En als je er uh, zo, een later naar kijkt, dan krijg je er andere gedachten bij. Maar als kind was je alleen maar bezig met zakgeld verdienen. Het is niet één moment dat je dacht van aan seks, weet je, dat je die link legde met een prostituee. En dat vind ik wel bijzonder, dat je als kind alleen maar... Weet je, je geld aan het verzamelen was om uiteindelijk knikkers te gaan kopen... of wat dan ook bij <laughs> je prostituee. is grappig, hè? Maar is daar ook je zakelijke instinct ontwikkeld? Nee, die was, uh, die was een, uh, een, ja, een twee jaar daarvoor al ontwikkeld. Uh, als je daar bij de Verenigde Bos heb je de Albert Heijn. En uh, daar... Uh, daar Kwam ik erachter dat je voor toen net die uh, statiegeldflessenautomaat... Die was toen voor het eerst. Die was nieuw. En ik had via een experiment, kwam ik erachter dat als je een volle statiegeldfless erin uh, stopt. dan kreeg je negen gulden per fles. Want het ging op gewicht. Dus ik, ik had toen al een behoorlijk zakelijke inzicht. En dat betaalde beter dan die prostituees. Alleen, dat ging goed een tijdje totdat ze een, een, een negroïde uh, bewaker aannamen. Want we keken altijd in die gangpad of we iemand zagen. Dat is ook met Karim trouwens. Hè. Alleen, uh, we zagen dus geen beveiliger in die gangpad. Maar deze neger was zo lang dat hij over de schappen heen kon kijken. En uh, dat was ook mijn eerste ervaring met politie. Toen ben ik naar het politiebureau Marnikstraat uh, overgebracht. Hoe uh, oud was je toen? Goh, ik, ja, ik zat nog op de basisschool. Jezus. En wat hebben ze met je gedaan in de politiebureau? Ja, overhoord. Was je, schrik je dan? Ja, dat is je hoor. Ik, ik was ook... Uh, in, in niet zozeer alleen vanwege de politie, maar weten dat je je moeder je moet komen ophalen. Ja, dan, dan, dan weet je dat je iets te wachten staat. Hè? Dus ik was wel aan het huilen eigenlijk daar, in, die, in die verhoorkamer. Ik deed niet, ik deed niet tof of zo. En je was met je goede vriend, dus Karim heette die. Ja. Spreek je die nog? Is hij nog altijd vriend van je? Of weet je die man? Nee, die is, die is volgens mij imam geworden in Saudi-Arabië. Echt waar? Ja. <laughs> ja, maar dat is echt bijz het is heel bijzonder. Als je kijkt naar met wie ik hier ben opgegroeid in, uh, in de pijp, Sommigen zijn, zijn sommigen zelfs geliquideerd. Uh, sommigen zijn chirurg uh, geworden. Ik ben uh, een beroemde rapper geworden. Uh, hij is imam geworden. Uh, de ja, andere TBS en. met iedereen is er wel iets gebeurd waarvan je. Ja, dat is heel apart. Dus als je een keer een reunie moeten organiseren. Ja, als je dan onze <laughs> reunie organiseert, jongen, dan heb je televisie, dat is echt gekker. Nou, dat is misschien iets voor op campus. Ja, ja, nou ja, maar goed, dan moet hij wel... De... Is een imam uh, in Burger, want dat is natuurlijk al een tijdje weg. nu, uh, jij, jij komt net van je uh, theatershow af, ik, ik, ik was er ook. Um, Jij hebt ook wel dit, voor, dit soort verhalen nodig, volgens mij. Het is gewoon uh, de bron van inspiratie voor jou, of zo? Ja, dit is, dit is, je, terwijl ik dit verhaal nu aan je vertel... besef ik dat ik dit eigenlijk nooit meer heb verteld... sinds ik er ben weggegaan. En dus als wij hier niet waren vandaag, had ik dit niet verteld. Maar het is best een bijzonder verhaal als je het zo vertelt, hè? Absoluut. Het is zelfs misschien theaterwaardig als je het uitwerkt. Maar dit, dit is, dat vind ik wel mooi, inderdaad. Ik hou wel ontzettend veel inspiratie uit alles wat ik heb meegemaakt. En als je dan in, uh, in een grote stad woont en, uh, en je bent uh, alert op alles wat er gebeurt... en je kunt het navertellen, dan, uh, dan ben je een hoer. Dat ben je zeker. Maar ben je dan ook blij dat je veel hebt meegemaakt? Of had je misschien toch liever een iets wat uh, rustigere jeugd gehad? Nee, nee, ja, blij. ik... ik, ik, ik, ik, ik. Kijk, blij ben ik met keuzes die ik maak. Weet je wel, het moeten maken. Maar hier heb ik geen keuze. Dus ik kan ook niet zeggen dat ik er. blij mee ben of niet. Het is me overkomen. En ik heb nou eenmaal gewoon een soort van sensor dat ik. bepaalde dingen onthoud. En het net zodanig kan vertellen dat mensen het voor zich kunnen zien en mee kunnen beleven. En ik denk dat het wel dat ertoe bij heeft gedragen dat ik uiteindelijk in theater sta. of rapmuziek maak of televisie. Er zijn ook heel veel anderen die het hebben meegemaakt, maar dan toch net niet zo konden vertellen. Of zo. En nu je dit verhaal weer vertelt over die hoeren en over die vriend van jou die Saoedi, in Saudi-Arabië imam is geworden, ga je dat gebruiken, uh, morgen of overmorgen, als je weer in het theater staat? Want het is, een, ja, het is toch een soort improvisatieshow. Je kan alle kanten op. Ja. Nou, als ik, het is wel zo als iemand me hier naar vraagt, dan, dan vertel ik het. Maar als niemand er naar vraagt, dan vertel ik het niet. En ik heb dit. Ja, volgens mij niet meer verteld sinds ik hier ben weggaan. Ze dus we praten over uh, ja, bijna 18 of 19 jaar geleden. Maar ja, als je ergens komt waar je bent opgegroeid en, en je bent er lang niet geweest, dan roept dat herinneringen op en dan spreek je die uit. En Als we nog even wat verder doorlopen, dan heb ik waarschijnlijk nog meer verhalen. Maar dat is, uh, dat is wel wat, wat je doet in theater. Alleen in theater vertellen, vragen ze wel eens uh, uh, ook, ook dezelfde okay. vragen. En, uh, en dan zou je zo'n verhaal... Je, als, je, als je het vaker vertelt... Dan krijg je op een gegeven moment steeds meer details... Die, die je gaat herinneren. En het wordt steeds een sterker verhaal. En dan wordt het op een gegeven moment ook echt theaterwaardig. Dan ga je... Op een gegeven moment als, je als ik dit verhaal bijvoorbeeld nu een aantal keer vertel... Dan, dan herinner ik me steeds meer. En op een gegeven moment ga ik je ook echt meenemen ook. Op een gegeven moment zal je met al je zintuigen... Zul jij ervaren wat ik heb uh, waargenomen toen... Uh, in die periode. En, en nu we hier staan we kijken naar buiten in die, in die buurt waar je opgegroeid bent. Doet het wat met je? Ja, dit, dit doet wel wat met me. Uh, omdat ik, ik... Ik heb geen uh, nare herinneringen. Uh, want zelfs nare gebeurtenissen vond ik spannend. Ja, dus wat ik je vertelde, uh, dat ik ben uh, gearresteerd. Of uh, ja, de ene keer is er een kind aangereden. Of, weet je, het zijn allemaal dingen die, die heel naar zijn... Maar ik heb er geen. Ik heb ze niet als naar beleefd. He, dat, is, dat is ook iets, hè? Dat je nare dingen meemaakt, maar ze niet als naar beleefd. Ik denk dat, dat dat de humor in mij is. Trouwens, nu ik hier met je praat, zit ik in echt te denken. Ik zweer het hierachter... Ik hoef bijna geen vragen te stellen. Maar, maar, maar hier heb je zo'n. Uh, ik, ik weet niet hoe je zo'n winkel die verkoopt stenen, maar gewoon mooie stenen. En eh, ik had een steen gevonden bij een Hollandse buurman. <laughs> dat, klinkt niet, dat klinkt niet geloofwaardig, hè. Maar dat is wel zo, een, een bijzondere steen. Zo eentje vind je niet op straat. En toen ben ik met mijn nichtje Hanan... ben ik met haar naar die winkel toe gegaan... die hier dus hierachter stenen verkoopt. Echt een mooie steen. En wij dachten echt dat we 10.000 uh, gulden zouden krijgen. We hadden het loterij gewonnen. <laughs> En we hebben gewacht, die winkel was gesloten. En we waren helemaal uh, komen lopen en we stonden daar echt hoopvol te wachten tot die openging. Toen ging hij open en toen werd er zo gekeken naar die steen. En wij hoopten echt dat ze zouden zeggen, dit is een zeldzame steen uit, uh, weet ik veel, Zanzibar. Of weet ik veel waar vandaan. En het bleek gewoon een van de dode steen te zijn. En toen kregen we uit medelijden volgens mij 350. <lacht> maar ik was toen wel bezig met geld verdienen, hè, merk je dat. Dus dat wel... Nou, die herinneringen komen nu omhoog, als ik dit zo zie. En als jij uh, hier blijft slapen vanavond... ga je dan morgenochtend nog even door je buurtje willen lopen? Nee, want, want dat is het, weet je wel. Als ik hier doorheen loop, dan wil ik eigenlijk uh, lopen met het gevoel van... oké, okay, hoe was het toen ook alweer? Wat, wat ging er door me heen? Maar ja, je wordt con continu geconfronteerd met het alibé zijn. Uh, dat je uh, als je als Ik woon op de Cornelis-Trooststraat, tegenover ons had je de Bachwan... Nou, ik weet niet wat voor uh, religieuze tak dat is... maar het waren aparte mensen. En rechts van ons had je de Hari Krishna's, weet je wel. En er waren allemaal kale mensen met lakens, blanke blank monniken. En die diep ook altijd... Hare Hari Krishna, je was echt, <laughs> heel bijzonder. Weet je, en dan, dan zie ik dat, dan beleef ik dat weer... en dan word ik door een kind aangesproken of ik een handtekening wil geven... en dan word ik weer helemaal eruit getrokken. Wat ik ook jammer vind, is dat op de Ferrina Bos staat, de vredeschool... En dat is nu een politiebureau. En daar baal ik wel heel erg van. Want ik zou dus wel heel graag dat complex uh, binnengaan om ja, die... Dat, nou ja, maar ik denk klasse klasse. dat als Ali B. daar op de stoep staat... en die zegt, ik ben hier naar school gegaan... dat de politie echt zegt, uh, oh ja, loop maar even mee. Dan geef je wel even een rondleiding. Ja, maar ik ben benieuwd of die klassen nog zo zijn uh, gebleven. Of dat nu kantoortjes zijn... En onze schoolplein, wat is dat? Is dat nu een luchtruim voor, voor uh, Gvakken, misdadigers? He? Ja, <laughs> dat is toch apart. Ik had toch graag gehoopt dat het nog gewoon een school was gebleven. Al moet ik zeggen, dat toen de tijd was het niet onverstandig geweest... om er toen al een politiebureau van te maken, toen ik er nog op school zat. Jij ja, staat er dus over criminelen? Nou, maar het was echt, ja... Het, was, het ging er wel hard aan toe toen op school. Het is net alsof de voorstelling die ik net heb beleefd gewoon doorgaat. Terwijl, ja. de, je, je vertelt op theater, Ja, ik moet de luisteraar ook een beetje uitleggen... wat ik heb gezien en heb meegemaakt. Uh, mensen mogen vragen stellen en jij put uit je verleden. En jij geeft overal antwoord op dat is het ja. toch? Ja, al is het wel zo dat in het theater... Dat vertel ik ongeveer 65% uh, hetzelfde materiaal elke dag. Wel in een andere volgorde. Omdat mensen 65% hetzelfde vragen. Nou, ja, en de, werd er nu in, in, in er we goede vragen gesteld? Of er goede vragen werden gesteld... Uh... Ja, ik heb iemand een knuffel gegeven voor een vraag, toch? Ja. Wat was die vraag ook alweer? Iemand, iemand vroeg me, nou, de, de, zijn er kanten van jou? Die wij nog niet kennen en die jij meer wil ontwikkelen. Ja, ja. Ja, dat ja, vond ik een mooie vraag. Toen het, ik van mij kwam in één keer het antwoord dat, dat ik dat op dat moment aan het doen ben. Ik sta op, in het theater. En dat is voor mij een platform waar ik, ja, hoe zeg je dat? Complete zelf-expressie. Je kan alles wat ik graag doe kan ik doen in een theater. Uh, terwijl ik dat niet kan doen op een festival... of tijdens een concert... of uh, waar dan ook... waar ik normaal gesproken mijn werk uh, doe. En in theater kan ik het allemaal. Ik kan grappen vertellen, ik kan verhalen vertellen... ik kan toneel spelen, ik kan rappen... ik kan dichten... ik kan contact uh, zoeken met het publiek. Er is, er is respect. Er is nergens zoveel respect... In, in, in die hele branche als in het theater. De mensen zitten volledig... Zijn ze geconcentreerd op wat je aan het vertellen wat, bent? Wat heb je dat te veel gemist uh, in, ja, je, in, in het begin van, de, van je carrière? Toen je misschien te veel voor jonge meisjes. Uh... Ja, nou, dus de, in, in het begin van, van wat ik. Uh, zo begon het eigenlijk. Maar dan niet in het theater, maar dan voor tien jongens op een hoekje op een straat. Weet je, het was eigenlijk hetzelfde effect, maar dan voor tien meer jongens en dan op een hoekje. En op een gegeven moment wordt het inderdaad een carrière. En uh, dan. dan op een of andere manier word je daarin meegenomen. En dan verdwijnt ook een beetje de noodzaak van waarom je dit al überhaupt hebt gedaan. Weet je waarom ik hier aan begonnen ben? Ik merkte toch heel vroeg al dat ik het leuk vind om verhalen te vertellen. En met die verhalen mensen te laten lachen, te inspireren. En met mijn rapteksten voor bewondering te zorgen. Dat mensen zeiden van, oh kijk wat hij met taal kan. En zo was het begonnen. Nou, op een gegeven moment krijg je hits, inderdaad. Dan wordt het carrière. En uh, nu de laatste jaren heb ik weer de noodzaak gevonden. En dan moet ik uitkijken dat het weer geen uh, carrière gaat worden. Maar dit is dus wat, we, wat, wat ik dus vandaag heb meegemaakt. is Eigenlijk wat jij het liefste wil. Gewoon een zaal, een theaterzaal met de volle focus op jou. En dan kan jij alles etaleren wat je eigenlijk in huis hebt. Ja. Als ik in het theater mag staan, zoals ik er vandaag stond. Dus echt contact met het publiek. En we kunnen aan het einde van de avond zeggen... God, wat hebben we gelachen... Nou, we zijn ook zeker geïnspireerd en we hebben ook een aantal dingen gezien waar we bewondering voor hebben. Dan vind ik het niet erg om de rest van de week drie keer uh, 30 minuten met hits uh, te doen uh, en te springen met maar, allemaal dat mensen. Dat doe je ook nog altijd. Dat doe ik ook nog altijd. De, dus, dus de, de, de snabbeltouren, zeg maar. Ja, al, al, kijk, al, als alles er gewoon je moet uitkijken, wordt snabbel dat het niet, uh, <lacht> dat het niet heel disrespectvol wordt, omdat er zijn ook mensen die gewoon de hele week hebben gewerkt... en zin hebben om 30 minuten te springen. En dat moet je ook kwalitatief goed doen, hè. En dat vind ik prima om dat dan te doen. Dat neem ik ook heel serieus. Maar ik kan het alleen maar echt heel goed doen... als ik dus nu drie, vier keer in de week in theater sta... en even mijn hits niet, maar gewoon... Ja, al die vormen van zelfexpressie, van, van stand-up tot aan poëzie... tot aan...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 Maar die pennen en papieren brengen me plezier. Ik rap om wat te vieren, wat te uiten, wat van binnen zit naar buiten. Wil ik spit het in een rijm, Kiel die hitten in mijn buik, geen pil. Kan die horen wegnemen. Ik hoef mijn plek in die rapgame, helemaal die backclaim. Niet dat ik de best ben, maar ik ben wel dedicated. Dus als ze zeggen dat ik niet meer word betaald...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 En is het ook echt een, een, een druk? Drug als een, een, een, een druk. Ja, het is een noodzaak. Ik vang zoveel informatie op dat ik het gevoel heb dat ik het moet delen. Ja. En ik heb het gevoel dat ik uh, dat wanneer ik het deel, uh, dat mensen dat een plek kunnen geven. Dat gevoel krijg ik van tenminste van die, van die groep mensen die mij uh, dan daarin steunt.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 Nou, het is gewoon. Het praten vanuit mijn hart op dit moment. Het is gewoon echt wat ik dan op dit moment ervaar en voel. Ik heb voor jou de antwoorden gevonden. Want ik ben natuurlijk. Uh... Ja, jij, jij, stelt, uh, jij stelt je kwestie maar op. Uh, Ali B. geeft antwoorden, wij mogen vragen stellen. Ik uh, ben uh, gaan zoeken, want ja, het moet natuurlijk ook even gaan... over Ali B. op volle toeren. Nee. En ik weet dat je geïnspireerd wordt door mensen... die vanuit uh, uh, Nederlandse muziek, oudere muziek... Uh, dat je daar liedjes van uh, opnieuw opneemt. En ik heb één iemand gevonden die ook in jouw uh, programma uh, zit heeft gezeten in het vorige seizoen. Yeah. En die heeft uh, volgens mij uh, de vraag op alle antwoorden gegeven. Dus uh, ik zou zeggen, luister daarna. Die, die, die, die heeft een vraag op alle antwoorden? Of antwoorden die heeft het alle antwoord vragen. op alle vragen. Ja, oké. Dan gaan we nu heel uh, complexe. Dus, uh, dus uh, nou gaat het uh, gebeuren. Ik uh, zou zeggen, geniet ervan. Oké. Okay. Wat zal ik later doen? En wat zijn de dingen in het leven die je recht op doen? En is het om geld dat jij zo rent een leven lang? Hè? En moet ik dat straks ook? En waarom maakt me dat zo bang? Geef antwoord op mijn vraag. Hoe ziet dat in elkaar? Altijd een ik, niet nodig, nee nee nee, niet nodig. Als de liefde het antwoord is, zet ik een koers uit of vaar ik op gevoel. Wat is belangrijker, de wegen of het toe? Geef antwoord. Niet. blijf altijd bij jezelf en Dit was, uh, doe maar. Met uh, niet nodig. Speciaal voor Ali B die hier op de bank zit in het College Hotel. Ali B geeft antwoord, uh, is zijn theatershow. Maar ja, je hoeft dus geen antwoord uh, te geven. Want uh, volgens mij uh, zijn al alle antwoorden uh, gegeven door Henny Vriend. Ja, dat, dat zou je nou, net denken, maar dat zou een hele saaie theatervoorstelling worden als ik dat. Uh, ja, dit is wel geweldig, hè? Want een geweldig liedje. En ook, uh, ook wat, ja, ik, misschien dat ik niet heel veel heb gehoord. En dat deze uitspraak misschien... Uh, daarom te voorbarig is. Maar ik heb het idee dat zij... niet alleen een unieke sound in Nederland hadden... maar misschien wel gewoon wereldwijd. Maar kan je het en... eens zijn met Henny Vriend wat hij zingt? Als liefde het antwoord is. Ja... Ja, ik denk natuurlijk wel, dat het uiteindelijk de essentie. Het is alleen op een gegeven moment ga je de details in. Ik bedoel, stel mij eens gewoon een willekeurige vraag. Uh, Kun je het met hem eens zijn? en dan zeg ik tegen jou, liefde. We hebben toch ook <lacht> geen radioshow mee? <lacht> dat werkt natuurlijk niet. Ja, ik draai het natuurlijk ook om... Hene uh, ja, uh, Vrienden zat vorig jaar toen in jouw uh, succesvolle tv-programma nee. uh, op volle toeren. En uh, je vertelt ook nu weer in je theatershow dat het ook iemand is... een van de, ja, van de, de, de drie mensen die jou echt wel geïnspireerd hebben. Lenny Koer was er volgens mij een en Stef Pos. Ja. En Henny Vriend waren de drie. Maar... Ik heb een indruk op me gemaakt, die aflevering. Echt ja. heel erg, ja. Want hoe, wat leer jij uit als jij met dit soort iconen mag werken? Nou ja, Henny Vrienden is... Uh... Pff, het, is, het, is het is gewoon bizar om te zien. Uh, weet je, het verhaal wat ik vertelde... dat. Iets begint uit noodzaak, wordt carrière. en dan wil je weer terug naar de noodzaak ervan. Nou, ik denk dat zij echt het meest extreme voorbeeld daarvan zijn. Dat ze muziek begonnen te maken. en het dat dat belangrijk vonden dat dat gebeurde. En ze waren binnen vijf jaar volgens mij. zo immers populair. dat ze er ook besloten om mee te kappen. Nou, ik heb nog een gulden middenweg gevonden. Ik zei: ik ga theater in. Maar ze zijn gewoon gekapt met doe maar vanwege de hele carrière gebeuren. En ze wilde... Ja, dat wilde ze niet. Ze wilde gewoon dat die noodzaak behouden bleef. Dus dat is inspirerend. Notabene uh, is, hij, is hij voor mij wel een poëet. En niet vrienden. Een poëet in spreektaal. Heel veel, heel veel poëten... Uh, volg je niet. Die zijn eigenlijk zo dubbelzinnig. en uh, dat is ook, Daar haalt hij zelf ook van. Maar ik vind... Ik vind hem een poëet die, die, die, die spreektaal gebruikt... waardoor je ja, echt kunt ervaren wat hij het over heeft. En ja, dingen in je leven weet ik een plek kunt geven. Dat zijn liedjes die, zijn, die klinken heel simpel, maar die zijn best complex. En wat leer jij van ze? Wat gebruik jij als je zelf nummers maakt... van de ervaring die je krijgt uit je programma Ali op volle toeren? Nou ja, toen, toen het liedje... 32 jaar. Uh, dat, we, dat moesten we toen in een nieuw jasje steken. En dat was eigenlijk... Uh, dat zette ons aan het denken. Uh, mijn, de rapper, Winder, die ik te gast had. Uh, van wat, weet je, wat hebben we eigenlijk gedaan en geleerd in de afgelopen 32 jaar? Want jij zegt, 32 jaar, trillend op mijn benen. Weet je, en daarmee geeft hij eigenlijk aan... Hoe kan dat? Weet je? Ik ben net een kind terwijl ik al 32 jaar ben. Dus het, het inspireerde ons om daarover na te denken: van wat is er eigenlijk gebeurd nu? Ik was 30 en winnen was 32. En ja, toen hebben we dus een goed nagedacht over hoe staan we in het leven, wat hebben we geleerd en hoe kunnen we dat in godsnaam in één couplet rappen. <laughs> en daar, daar is voor mij uiteindelijk de tekst uitgekomen die ik beschrijf als mijn beste raptekst persoonlijk. Als ik moet kiezen tussen al mijn rapteksten, vind ik dat mijn beste. Het is niet zozeer mijn beste raptekst Het is eigenlijk een van mijn tien geboden. Ik heb er nog negen die ik moet ontdekken. Maar ik weet zeker dat het een van de tien geboden is. En wat is de essentie ervan? De essentie is dat... Is dat is, we weten allemaal zo goed wat we niet willen. Weet je? Ik weet heel goed wat ik niet wil. Ik kan op straat lopen en me storen aan van alles. En ik ben toch op een of andere manier in het proces in Marokko. Dus weer een eigenlijk te lang verhaal om hier het te vertellen. Dan moet je toch echt voor naar het theater komen om dat te begrijpen. Maar ik heb toen geleerd dat het mooie van, van je storen aan al die dingen. Uh, en je ergeren aan allerlei situaties. Is dat het uh, een soort van routebeschrijvingen kunnen zijn naar je, naar je diepste waarden. Want je stort je er alleen maar aan omdat het de tegenovergestelde is van datgene waar jij belang uh, aan, aan, wat jij belangrijk vindt. Dus dat is eigenlijk de, de, de, de boodschap. Is dat ik alles waar ik me aan stoor. Gebruik ik om erachter te komen wat zo belangrijk voor mij is. En dat heb ik dan uiteindelijk in die tekst gerept. Dus dat is dat. alles wat ik probeer weg te drukken. Of wat ik probeer te negeren. Of waar ik tegen probeer te vechten. Dat gebruik ik om. Dus dat schrijf ik gewoon op, dat kan ik zo helder opschrijven. En dan, dan schrijf ik daarnaast op wat het tegenovergestelde daarvan is. En dan weet ik van, als ik me daarop focus, dan, dan volg ik die weg. En als ik dat doe, dan kan ik achteraf, als ik in mijn kist lig... en ik, ik kijk terug op mijn leven... dan weet ik zeker dat ik blij ben geweest met mijn leven als ik die dingen doe. Het is moeilijk. Vraag maar aan iemand wat die wilt in het leven. Echt wilt. Dat is best lastig. Maar nu is, nu is dit een manier om daarachter te komen. En dat rap Ik En Moet ik het stukje voor je hebben? Ja, heel graag. Uh, ik, be, ik bewandel nu het proces uh, van mijn leven in een raptekst En ik rap het in, in, in het heden, maar het is natuurlijk een proces van, van een langere periode. Ik ben bang, ik ben boos, ik ben. Jaloers en veroordeel hetgeen ik ontken. Bij mezelf. Kijk eens naar mijn blije helft. Alibi is een succes. Dat zei je zelf. Maar waarom eigenlijk? Mensen vragen, waarom twijfel je? Ja, waarom twijfel ik? Jongeren willen me zijn en ik. Kom al niet meer in het duister, ik ben er voor op de vlucht. Maar als ik mijn vlucht mis, trekt het me terug. Diep in die put zit, niet mijn geluk ik. Zie daar geen fuck ik, heb mijn ogen dicht. Misschien moet ik ze openen. Misschien moet ik mijn schaduwkant niet verlogenen. Want zonder kwaad is er ook geen goed. Dus kwaad doe ik goed. Als ik kwaad ben, groet de duivel in mijn hoofd. Hij wil me binnen hengelen. Ik ga niet met hem in gevecht, ik investeer in mijn engelen. Daarna nodig ik hem uit en luister naar zijn adviezen. Want ik weet, ik moet straks kiezen. Als alles wat hij zegt goed in mijn kopje zit... neem ik het met me mee en kies ik voor de opposite. Ik ben niet tegen haat. Ik ben voor liefde. Mijn gevoelsensor ziet ze. Gevoelens van verzet. Ze bedoelen het niet slecht. Nee, ze willen me beschermen, dus ze zoeken het gevecht. Ze zeggen aanval is de beste verdediging. Ik zeg ze, acceptatie is een veel beter ding. Acceptatie betekent niet dat je niks doet... maar dat je doet vanuit je hart, neem een pitstop. Even afkoelen en even bijdenken. De mijn gedachten niet, dus ik zie mijn denken. Niet als mijn visie, maar meer als mijn phantom... die bij me blijft tot aan het einde van mijn tijd. Die laatste regel ruimt niet eens. Ja. <lacht> ik vond het wel belangrijk om hem erin te hebben ja nou, heel mooi. Ja, ik vind, ik vind het zelf... Als ik, als het als ik... is bijna mooier, of misschien beledig je het dan, zonder muziek. Nee, het is mooier zonder muziek, ja. Dat ligt, ligt, ligt er maar aan, maar ik vind het zelf wel... Uh, ik vind het zeker niet minder mooi zonder muziek. En, en wat ik ook zo goed begrijp, is dat jij dus uh, je koers kan vinden... door uh, tegen te zijn waar je eigenlijk tegen bent. Dus te ik, ben, ik ben voor... Het tegenovergestelde ja. van datgene waar ik tegen ben. En dat maakt echt, eigenlijk geen reet uit wat het is. Alles wat mij, ik. we hebben hier teleteksten uh, uh, uh, voor ons. En als je dan uh, iets bijvoorbeeld uh, uh, zou kunnen zien wat je echt raakt, wat je echt uh, uh, stoort. Kijk hier, bijvoorbeeld Italianen betogen tegen racisme. Dat zien wij nu staan, toch? Ja. Dan zou je tegen racisme zijn. Uh, en er zullen mensen zijn die grenzen moeten stellen. Die, die moeten zeggen, ja, weet je wel, die moet zeggen tot hier en niet verder. Maar in die zin kun je beter niet tegen racisme zijn... maar voor het tegenovergestelde van voor racisme. Voor verbroedering. Voor verbroedering. Als al die mensen die tegen racisme zijn... net zoveel tijd en energie steken in verbroedering... als dat ze doen tegen racisme... dan krijgen ze daar zelf meer energie van... en dan kunnen ze waarschijnlijk... Uh, nog meer mensen inspireren en dan zullen ze waarschijnlijk nog meer bereiken. Heb jij het daar niet reuze druk mee? Want rappers hebben altijd wel iets om kwaad op te zijn... of die zijn overal <laughs> tegen, of die zijn dan weer boos... of dan, hebben ze echt, dan zijn ze aan het rappen en dan echt coupletten lang met alleen maar ellende ja. en zich afzetten. Maar dat is ook goed, om, om, omdat, omdat um, muziek is niet zozeer of niet altijd een boodschap is. Muziek mag ook gewoon een vertaling zijn van een gevoel, van een emotie. Uh, in, in, door middel van, weet je, iemand... Stel je voor, ik ben heel boos... Nou, ik heb een stukje, maar ja, een stukje ja. laten horen van afgelopen woensdag in jouw programma. Jullie gingen het nummer Ben ik te Min van Armand omzetten. Ja. Uh, laten we daar even naar luisteren als jij uh, begint uh, te rappen. Want daar voel ik ook wel een soort van uh, boosheid in. Ja. Ben ik de Min. Yeah. Ben ik de Min. Hey. Ben ik Min. De... Ben ik te laag bij de grond, omdat ik niet rap over haat. Dus kom klaar, zo een symbool, maak van een wapen Een oh, gewelddadige promotie nooit. Ja, maar als een poppy zwaaien met een pistool, van de wiet, mo, hoop, doopie. Dan ben ik maar te minder, ben ik maar te miserabel. Het is een shitfabel. Wanneer ze zeggen, rappen is niet voor die kids. Laat ik je hit maken. Waar ik marijuana, whisky, glazen en een bit. Die samen verbind. Want het is voor echte mannen. Het is voor rappers van de straat met oprechte plannen. Niet voor jou, Alibé. Nee, jij bent een schande. Jij bent een keerzijde van de. Rappers met skills en Wil ik dit te dus zien? uittrappen, zien. Mij als wakker. Link omdat ik zing met Marco B. Of val met Frans Bauer. Ze want trouw me, van alle. Wat ik doe is zo vaak is het kanaal nou verlang naar een stabiele manier van leven door subtiele keuzes te maken. En dan bedoel ik niet alleen de serieuze zaken. Ik vind het leuk om het vaker mee te doen aan een spelletjesprogramma. Ben ik daarom te winnen? Ben ik daarom een drama? Fuck it! Ja. Hier, dit is een stukje uit het programma Ali B op volle toeren. Jullie oh nee. hebben daar een remake gemaakt van Ben ik te min? Prachtig nummer van Armand. En jij uh, bent hier volgens mij kwaad op het feit... dat jij toch nog vaak in de hoek wordt geduwd... van ah, dat is uh, eigenlijk geen rapper, dat is meer een commerciële gast. Klopt dat? Ja, dus je bent te min als je, als je geen gangstermuziek maakt... of yeah. gangster hebt, dan ben je, je minder waardig. En uh, jij kan je daar behoorlijk over opwinden als ze dat tegen jou zeggen. Nee, dat, dat is wel belangrijk om te zeggen. Hè. Dat is, dat is, uh, Kijk, je hebt twee dingen. Je hebt ik die in het leven staat. Dat is waar we de hele interview eigenlijk over hebben gehad. Iemand die alles zodanig relativeert dat het leven leuk is. Toch? Dan heb je ik, de artiest. Uh, en die artiest, dat is een verantwoordelijkheid die ik neem. Dat betekent dat als ik me rot voel... voordat ik het ga relativeren... stop ik het in een bepaald vacuüm... en maak ik het groter, zodat ik er een liedje van kan maken, of een, uh, of, een, of een verhaal, of een andere vorm van kunst. Als ik schilder was, had ik misschien een schilderij over kunnen maken. Oh, je, en je zoekt ik denk dat de emotie op dus. Je zoekt de emotie op, je zoekt, en dat is misschien het enige wat ik... Ik heb dan zo'n achterdeur waar ik dan weer weet je, uit die emotie kan ontsnappen... waardoor ik me weer lekker voel in het leven. Want anders word je dus een Michael Jackson, of een, of een oh, niet qua talent... Maar onge qua ongeluk, weet je wel. Dat je de wereld van alles geeft. Je kan helemaal diep in een emotie duiken. Je vertaalt die emotie door middel van zang en tekst en melodie. Maar vervolgens, als je thuis bent, kun je er niet meer aan ontsnappen. Dat is, dat is deprimerend. En dan kun je aan de drugs gaan of, of aan ja. de pillen. En ik heb daardoor... Ik, ik ontsnap eraan door dingen weer zodanig te doen. Maar er zijn wel twee dingen. Aan de ene kant, hier ben ik boos. Dus ik kan wel woede voelen... Maar ik hoef niet woedend te zijn. Je kunt namelijk woede voelen zonder dat je ernaar handelt. Ja, maar ik denk heel de tijd bij mezelf... want dit, ik heb ook nog even een, een prachtige... Uh, bij 101 bars heb jij 101 bars ook uh, gespit, zo ja, gezegd. Ja, ja. Daarna heb je nog een keer 202 bars gespeerd. Ja. En dat gaat hier ook altijd over. Van het feit dat je zo weinig... of tenminste dat je denkt dat je zo weinig respect krijgt... vanuit de echte, zeg maar, echte hiphop scene. Ja. En dat je daarmee zit... Maar waarom laat je dat niet van je afgeleiden? Nee, dat doe ik. Dus in het leven laat ik dat sowieso van me afgeleiden. Alleen er ontsnapt iets aan mijn controle. Dus het werkt niet zo dat ik niks voel. Dat, ik, dat ik, als, als ik. Als ik al die rotgevoelens. Als ik me zou lukken om ze überhaupt nooit te voelen. dan had ik misschien daar wel voor gekozen. Maar het is niet zo dat je daar controle over hebt. Er ontsnapt altijd iets aan je controle. Weet je, de Dalai Lama kun je zeggen wat ja, je wilt. Fuck, als ik naar de Dalai Lama... Je denkt je denk, je denk dat Dalai Lama is relaxed. Ik weet zeker dat als ik naar de Dalai Lama kom... en, ik, en ik, ik, ik, ik, ik, ik sla een baby in het gezicht... en ik spuug ja. het baby in het gezicht... dat hij eventjes boos wordt. Ook al is het de Dalai Lama. En hij kiest ervoor uiteindelijk... om daarna iets met dat gevoel te gaan doen. Ja, maar dat Dalai Lama en iemand... een, een kind in elkaar schalven in, in zijn gezicht... is nee, wel het, iets anders dan wat mensen hele, over jou hele, zeggen. Waarom, waarom triggert het jou zo? Nee, dit, dit, dit, ja, ja. dat ontsnapt in je controle. Dus laat ik zo stellen, ik heb gewoon een conditionering. Weet je? Ik, ik denk niet alles wat ik denk, wil ik denken. Als dat zo werkte, dan is het leven prachtig geweest. Weet je, soms denk ik dingen die ik niet wil denken. Soms ben ik uh, harddragend, terwijl ik niet harddragend wil zijn. Soms wil ik wraak nemen, terwijl ik eigenlijk geen wraak wil nemen in mijn diepste zijn. Maar er is wel iets in mij die dat, dat, dat wil. Uiteindelijk kies ik ervoor... om daar een liedje van te maken, van dat gevoel. Mm. Waardoor een heleboel mensen dat herkennen... en kunnen zeggen van... hé, hey, we zijn niet de enige op de wereld die dat voelen. Ja, dat is de bijdrage die je levert. En aan de andere kant, als ik het heb gelaten... dan ga ik het meteen weer zodanig relativeren... dat ik het zo van me af laat geleiden. Toch? Uiteindelijk wel. Zeker. Want wat ben jij nou eigenlijk het meest? Ben je nou het meest rapper of ben je entertainer? Uh... Mm, ja, dan, dan, zou ik, uh, dan zou ik zeggen uh, entertainer. Omdat, omdat mijn rap ook entertainend is. Tenminste, dat is, dat is, dat is wel... Uh... Ja, wat is entertainment, hè. Je, je, mensen vermaken, en te, maar je, je wilt ook niet mensen pleasen ten koste van jezelf. Daar moet je ook weer voor uitkijken, dat je geen clown wordt. Terwijl zelfsport wel weer heel erg leuk is. Ja, het is, het is allemaal net iets complexers dan, uh, dan je misschien in eerste instantie zou, zou denken. En het is alleen voor mij wel moeilijk uitleggen. En, weet je, dat ik hartstikke positief voel en dat ik positief in het leven sta... Terwijl ik wel uh, in een liedje de nadruk kan leggen op een rotgevoel. En de ene keer maak ik een liedje alleen over het rotgevoel... dan doe ik er voor de rexinits mee. Dan wil ik alleen dat als jij het liedje hoort... dat jij kunt voelen wat ik voel. Ik maak een liedje aan de hand van wat ik ruik, hoor en, en, en zie. En als ik dat beschrijf, dan, dan doe jij een beroep op je eigen zintuigen... En, en voel jij wat ik voel. Dat is de kunst uiteindelijk, hè? En tegelijkertijd, als ik dat één keer heb gedaan... wil ik de volgende keer wil ik je ook laten weten hoe ik eruit ben gekomen. En dan krijg je een derde couplet waarin ik zeg... nou jongens, uh, dit is hoe ik er nu mee omga. En dan laat ik het van me afgeleiden in een liedje. Maar dat, dat is een bewuste keuze die ik dan wel of niet maak. Je wilt ook niet tien liedjes hebben waarin je alles van je af laat geleiden. Maar goed, jouw beste liedjes zijn dus de liedjes waarin, waarin we als het ware... In haar roetsbaan doorheen verschillende emoties uh, Ali beleven. Ja, dat is, dat, ik vind het, het, het mooiste. Kijk, uh, muziek raakt. Uh, en ik denk, wat, wat, ik heb je me afgevraagd: wat is dat nou, raken? Weet je, je bent geraakt. Dat betekent dat je iets voelt. Toen ben ik nagegaan: maar wanneer voelen we iets? Uh, als we bijvoorbeeld één, één gevoel hebben of één emotie, dan is dat redelijk uh, neutraal. We beginnen pas echt te voelen op het moment dat die emoties gaan veranderen. He, dus dat ik jou iets vertel waar jij vrolijk van wordt. En ineens gebeurt er iets in mijn lied... waardoor je, er niet, je kan het niet stoppen, je, je, je wordt er verdrietig van. En die omslag van, van blijdschap naar verdriet... die verbinding of de, die, die weg, wat, die grens die het overgaat... Dat is, dat is het meest gevoelige, want daar ontstaat eigenlijk wrijving... tussen twee verschillende gevoelens. En dat is eigenlijk dat, dat is wel heel vet. Dat, dat, dat, ik ben fan van Stef Bos, die doet het als, als geen ander. Die maakt gewoon echt liedjes waarvan je je afvraagt... Van, moet ik nou blij zijn of moet ik nou verdrietig zijn? En die, die twee dingen, die twee tegenovergestelde emoties zijn het eigenlijk... Die gaan zodanig met elkaar in conflict dat er dat echt iets met je gebeurt in je lichaam. Die emoties die, die in conflict gaan, dat is wat je voelt. En dat is volgens mij ook wat je noemt geraakt worden door muziek of zo. En zit dat conflict en in, in emoties ook echt in jou, in Ali B? Zeker, ik denk dat ze in, in, in... Iedereen zit En mij zit het volgens mij ook best wel extreem. Omdat ik in alles wat ik doe, ben ik ambitieus. Ik wil de beste vader zijn. En ik wil, uh, ik wil zo, zo, het beste uit mezelf halen als rapper. Maar ook het beste uit mezelf halen als theatermaker. Het beste uit mezelf halen als televisiemaker. Uh, ik wil, uh, ik wil uh, heel veel. En het is alleen dat die dingen... Die, die... Daar moet ik een soort van balans in vinden. En dat, dat, gaat niet, dat gaat niet altijd even makkelijk. Als je de, de beste vader wil zijn... dan lukt het nou eenmaal niet om af en toe de beste rapper te zijn. Of de beste, want de, de beste rapper worden... Dat, betekent, dat, moet, dat gaat heel veel uren kosten. Je moet heel, heel veel ontwikkelen. Nou, op een gegeven moment heb je maar 24 uur... waarvan je er 8 slaapt en die andere 16 moet je verdelen. En, en, en daar ontstaat die conflict al. En dat conflict zit hem dat ook in wat je net vertelde. Van, nou ja, als ik uh, soms uh, ik droom uh, in het Marokkaans als ik kwaad ben... En, eh, want dan kan ik lekker vloeken. En als ik gewoon een vrolijke droom heb, dan is het in het Nederlands. Is dat ook het conflict? Tussen het Marokkaans zijn en het Nederlands uh, zijn. De, daar heb ik inmiddels wel echt een, een goed plekje in gevonden. Uh, ik, ik vind mezelf uh, zo... Uh, ik, sta, ik sta los van beide groepen terwijl ik bij allebei hoor. Je, mensen vragen me wel, ze zeggen me, Ja, maar je bent toch gewoon Nederlander? Je bent toch hier geboren? je, zegt een Marokkaan, hoezo? Maar die bent een Marokkaan. En dan word ik eigenlijk voor een, voor een geclaimd door twee groepen. En het voelt voor mij allebei niet goed. Omdat ik, het, het, het lukt mij niet om te zeggen dat ik geen Marokkaan ben. Ah, simpelweg, als mijn moeder... Ik zeg, als mijn oma vijf minuten langer had gediscussieerd... was niet mijn moeder naar Nederland gekomen, maar haar zus. En dan was ik dus in Marokko geboren. Ik kom er al, al dertig jaar, soms zes weken per, per jaar, pratentaal. taal... Uh, de, de dingen die van de cultuur... Hoe kan ik nou zeggen dat ik geen Marokkaan ben? Maar 98% van mijn leven heb ik doorgebracht in dit land. Dit land heeft mij opleidingen gegeven. Dit land heeft mij uh, alle sociale voorzieningen. De, de meest gesproken taal die ik spreek is Nederlands. Ik ben hier geboren. Hoe kan ik, de, kan, kan ik nou zeggen? Ik ben geen Nederlander. Weet je, die dingen, het is denken in schaarste. En als je, als je dan anders denkt, in, in overvloed dan... Het tegenovergestelde van schaarste, in dat geval... Dan, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het gewoon niet logisch is. Dat is als, als je naar een glas limonade gaat en je zegt... Uh, hey, voel jij je water of voel jij je siroop? Ik voel me fucking limonade. Ik ben een synergistisch oplossing van twee verschillende dingen. <laughs> dat is wat ik ben. Iets nieuws. Daar moeten ze waarschijnlijk nog een naam voor vinden... Ali B. Dat is wat Ali noemen. Ja, dat denk ik dan, hè. Zijn we er dan uit? We zijn er sowieso nooit uit. Ik denk, daar ga ik vanuit. In dit leven er nooit vanuit. uit. Tenminste, die optie hou ik altijd open. We ja, wij hebben nog maar anderhalve minuut. Nou, dat, is, dat is mooi voor een open einde. Want dat is nou eenmaal hoe het leven is. Dus, op het moment dat je het zeker weet, is het zonde. Want dan sluit je de mogelijkheden af om, om nieuwe dingen te ontdekken. En laat dat nou iets zijn waar ik erg op kik in het leven. Dus het wordt een open einde. <laughs> dat is een heel open einde. Hebben we nou meer, heb je nou meer antwoorden gegeven of zijn er dan meer vragen bijgekomen? Het is altijd evenredig. Als er, als er zijn antwoorden zijn, dan komen er gewoon gelijk weer nieuwe vragen bij. En als je daar vrede mee hebt, en, dan is het prima. En als je probeert één antwoord te krijgen voor alles... Dan, dan zal het misschien wat moeilijker worden. Tenminste, in mijn geval. Ik hou in ieder geval altijd de optie open voor andere antwoorden. Mooi. Ja. Dan wens ik jou veel succes. Ja, ik met de al... vele vragen die jij nog krijgt uh, in je theatershow. En zeker ook met de inspiratie die jij krijgt... en ons weer doorgeeft via Ali B. op volle toeren. Ja, dankjewel. Ik wens jou veel plezier en, uh, en een goed gevoel. Ali B., dankjewel, man. Thanks, was gezellig. <lacht> ik doe mijn camera op flikken. <lacht>